7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Honderden trekkers zijn vanuit verschillende delen van het land... onderweg naar Den Haag om te demonstreren. Vanuit Groningen, Drenthe en Overijssel... rijden tractoren in Colonne over de snelweg. Ook vanuit Texel en Friesland zijn tractoren onderweg. De trekkers zijn onderdeel van een boerenprotest in Den Haag later vandaag. De boeren zijn boos over het in hun ogen te negatieve beeld van hun sector. En ze eisen een duidelijker landbouwbeleid op de langere termijn. Tankstations zijn vanaf vandaag wettelijk verplicht om E10-benzine te verkopen. De brandstof komt in de plaats van euro 95. Auto's die op E10 rijden stoten gemiddeld 2% minder CO2 uit. En dat is beter voor het milieu. Dat komt doordat de E10-variant tot 10% duurzame bioethanol bevat. Dat is uit suikerriet en maïs gewonnen. E10-benzine is niet geschikt voor alle auto's. Er is een website geopend waar automobilisten kunnen checken of hun auto op E10 kan rijden. De Amerikaanse operazangeres Jessie Norman is overleden. De sopraan was vooral bekend door haar interpretaties van Wagner en Strauss. En ook zong ze bij de inauguratie van de presidenten Ronald Reagan en Bill Clinton en op de 60ste verjaardag van de Britse koningin Elisabeth. Norman trad vanaf de jaren 70 geregeld op in het Concertgebouw in Amsterdam... en kreeg in 2006 de klassieke Edison-oeuvre-prijs. Jesse Norman overleed in een ziekenhuis in New York... aan de complicaties van een dwarslesie die ze opliep in 2015. Ze is 74 jaar geworden. De Amerikaanse atletiektrainer Alberto Salazar... bij wie ook van Hassan traint, is voor vier jaar geschorst. Volgens dopingagentschap USADA heeft hij atleten voorzien van testosteron. Sivan Hassan won dit weekende goud op de 10.000 meter. Haar naam is niet genoemd in de dopingzaken rond Salazar. Het weer eerst regenachtig. Aan het eind van de ochtend wordt het wat droger. Later op de dag weer pittige buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jurande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 den overrichting Zaandam. Tussen Hoorn-Noord en Purmerend-Noord zo'n 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Bevenwijk-Oost en Knoppen-de-Rottepolderplein 10 minuten. Op de A10 de Ring amstel noord tussen Landsmeer en de Koentenhof ook 10 minuten. En op de N242 middenmeer richting Alkmaar bij Heer bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Sure